De Seré met het NOS-journaal. VVD-kamerlid Verheijen stapt op. Hij ligt al een tijd onder vuur. Eerst werd hij beschuldigd van onterechte declaraties... in de tijd dat hij Limburg-staatlid was. Dat heeft hij toegegeven en hij beloofde het geld terug te storten. Maar toen kwamen er steeds meer berichten over corrupt gedrag van Verheijen. De integriteitscommissie van de VVD vond de positie van Verheijen onhoudbaar. Minister Koenders noemt de vernieling van kunstvoorwerpen door islamitische staat een nieuw dieptepunt. Ik heb geen krachttermen meer over, zei Koenders voor het begin van de ministerraad. Gisteren kwam een video van IS naar buiten. Daarop is te zien dat strijders in Nineveh bij Mosul in Irak... eeuwenoude standbeelden en muren omgooien en vernielen met mokers en boren... De hoofdverdachte in de klimopzaak is een hoger beroep voordeel tot, tot 7 jaar cel. Van de rechter had Jan van Vee 4 jaar cel gekregen. De klimopzaak is de grootste vastgoedfraudezaak uit de Nederlandse geschiedenis. De fraude werd gepleegd bij het bouwfonds en het Philips Pensioenfonds. Van Vee en twee anderen Verduisterde tientallen miljoenen euro's. De demonstratie die de actiegroep Pro Patria morgenmiddag zou houden in Gouda gaat niet door. Pro Patria zou bij het gemeentehuis tegen fundamentalistische moslims protesteren. De organisatoren zeggen op de eigen Facebookpagina dat is afgezien van de betoging omdat ze zijn bedreigd. Autofabrikanten roepen nieuwe wagens steeds vaker terug naar de garage vanwege productiefouten. Het afgelopen jaar waren er 204 terugroepacties, ruim 50% meer dan in 2013, blijkt uit cijfers van het Rijksdienstwegverkeer. Peugeot riep het vaakst auto's terug. Gevolgd door Citroën en Mitsubishi. De mankementen variëren van het vervangen van een zekering tot veiligheidsproblemen met de airbags. Trainer Fred Rutte vertrekt na dit seizoen bij Feyenoord. Rutte die bezig is aan zijn eerste seizoen in de Kuip verlengt zijn aflopende contract niet. Gisteren verloor Feyenoord met 2-1 van A.S. Roma. Waardoor de Rotterdammers zijn uitgeschakeld in Europa. En het weer droog en zonnig, en het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Met nu, ZFM, luncht. Ik loop door de Adriaan van Ostalelaan en vraag me af. Wat heeft die Adriaan gedaan dat hij hier met zijn naam op een bord kwam te staan... in de aarde van sala. Yeah! Ride right on! Yeah! En dan komt het... Jozef Israëlplein. En ik vraag me af... wie zou Israël zijn... dat hij zomaar hier in Holland... een plein staat te zijn.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 en dan komt de peerke donder slaan. Ik blijf verwonderd om de peerke donder bordje staan. Waarschijnlijk hebt die donder nou de flikker gedaan. Je zaamt toch met zijn eigen bordje voor zijn peerke donder slaan. Wie moet je zijn? Hé, hey, wat moet je doen? Voor je naam om de straat. Of een plein of een plantsoen. Hoe groot moet je zijn? Hoe de moet je zijn? Voordat je naam op een straatnaamboordje komt te staan. En dan komt de Monsieur je bekker slaan. Nou ja, ze nooit van gehoord. Al hebt hij vast wel wat gedaan. Nou ja, die Monsieur, die hebt er nou wel lang genoeg gestaan. Het spijt me voor je bekkers, maar je bordje gaat eraan. Ik klim omhoog in de lantaarnpaal en fluit terwijl ik één streepje door de b heen haal. Dan met een veelstip één jeetje en het werk is gedaan, joh. En hup, dan hangt de mond hier, je Zo moet je dat doen, joh. Zo moet je zijn, joh. En hoef je geen beroemde dode dichter voor te zijn Geen Jean-Paul Sartre, geen de Beauvoir, Alleen je naam kunnen schrijven en genieten maar Ik loop door de montsie land En ik zie overal monsieur jekkers staan En ik roep midden op het montsie plein Het is te gek om haarjekkers te zijn yeah. I'm <laughs> sorry. Als je ongetwijfeld een Engelse bent, denk ik. Want als dus de zou zouden, zouden ze wel dansen, gezongen. Maar hij zingt keurig dans. Dat is wat het woord. Nee? Ja, Queens English. Teach me how to dance with you. de loudest band on the planet, zoals ze ze zelf noemen, de hardste band op de aardpload, Man of War. En <coughs> nummer dat heet. Uh, uh, Father. Hello? Uh, uh, het zal ongetwijfeld iets Iers zijn of zo. Of, of Engels. Nou, in ieder geval Engels. Uh, Edge Cutter and the Wuzzles. Ik <lacht> die Edge Cutter en uh, the Wuzzles. En dat uh, is een, uh, een, een, een live opname van... Uh, ja, Weet iets zo, een heel typisch Engels. Met een tuba en een banjo en uh, meer eigenlijk niet. En het nummer dat heet Drink Up The Cider. Ja, nou, gewoon leuk. Een beetje vrolijk van te worden zo. Dat uh, kan natuurlijk nooit kwaad. En dit is Gene Vincent. Pick up pistol mama. Woe! Still down. I'm drinking beer in a cabaret and it was I having fun Until one night she shot out the light and now I'm on the run Oud hè, ja. Maar goed, nu weer even wat actueels. Moet ook weer niet alleen maar die oude dingen draaien. Dat is wel leuk hoor, die oude dingen allemaal. Maar dit is weer even uit uh, de dag van vandaag. Zou ik maar zeggen: Paolo Nutini. En dat heet Iron Sky.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 People have the power to make this life free zeker geen radio edit om het zo te doen het duurt meer dan zes minuten Iron Sky heet het Dan gaan we ons weer opmaken voor het regio-nieuws. Zometeen om half twee. Maar eerst nog even een uh, lekker plaatje van Rihanna. Die gaan we ook nog even doen natuurlijk. Samen met Kino West. En ergens op de achtergrond. Heel ver op de achtergrond. Schijnt ook Paul McCartney nog mee te doen. Ja, maar dat is wel heel ver op de achtergrond hoor. In ieder geval, het liedje heet For Five Seconds. Trash. Now I Ja, dat was uh, Rihanna met 4 uh, 5 Seconds En uh, samen met uh, Kino West En uh, Paul McCartney Die schijnt ik Ergens op de achtergrond ook nog Iets gedaan te hebben Maar goed Ook al hoor je niet zo wel Dan staat in ieder geval zijn naam weer vermeld Het is toch leuk van zo'n jonge artiest als Rihanna Dat ze zo'n zo jonge man als Paul McCartney Dan een kans geven voor carrière ja, daar is netjes van. Goed, het nieuws dus, dames en heren. Ja. Het ja. was de laatste opmerking. Uh, toen, toen hij ook een liedje met, met die Kino West uit, uitbracht, hadden ze op Facebook gezet. Van, toch leuk dat zo'n zo jongeman als mekaar niet dan toch nog kans op een carrière krijgt. Ja. Nou ja, oké. Okay. Uh, mannen, dames en heren, mannen. domineren de kandidatenlijsten voor de provinciale statenverkiezingen. Ook in Noord-Holland, jawel, daar staan 289 mannen tegenover 162 vrouwen. En dat is 64% tegenover 36%. Eh, ook de vrouwelijke kandidaten uit Haarlem delven het onderspit. Van de 19 kandidaten zijn er 6 vrouwen. 50 plus levert relatief de meeste mannen af. 87% van de kandidaten is man... De Partij voor de Dieren levert relatief de meeste vrouwen af. 60% van de kandidaten is vrouw. Kijkend naar het totaal aantal vrouwen... staan de meeste vrouwelijke kandidaten op de lijsten van de lokale partijen. De weg in Vogelenzang... zijn gisterochtend vier auto's op elkaar botst. De hulpverdiensten waren snel te plaatsen om de inzittenden te helpen. Twee personen zijn naar een ziekenhuis overgebracht om de verwondingen te laten verzorgen. Door het ongeval was de weg enige tijd afgesloten. Raccoon, Jacqueline Govaart, Catfish en de Bottleman staan dit jaar op het Haarlemse Bevrijdingspop. Eerder werd bekend dat Typhoon en Jet Rebel op het festival staan. Jet Rebel is dit jaar de ambassadeur van de vrijheid. En het bevrijdingspop natuurlijk wordt gehouden elk jaar eh, op 5 mei in de Haarlemmerhouten. Dat is het oudste bevrijdingsfestival van Nederland. En elk jaar staan daar wel een paar aansprekende namen. Vorig jaar bijvoorbeeld eh, Kensington en Bluff stonden er vorig jaar. Was ik bij. Gezien. Prachtig. Tijdens de snelheidscontrole op de Waardeweg in Haarlem... waar 50 de snelheidslimiet is... Werd woensdagavond tussen 19.45 en 21.45 uur, 45, dus een kwart voor acht, kwart voor tien, een hoogste snelheid gemeten van 103 km per uur. Ruim een kwart van alle bestuurders reed snel. Van de 822 bestuurders uit beide richtingen, hielden 237 zich niet aan de snelheid. Bij het meten van de snelheid werd gebruik gemaakt van een onopvallende radarauto. Alle overtreders krijgen binnenkort een boete thuisgestuurd. Die van 103, ik uh, denk dat die wel wat meer krijgt. Zijn rijbewijs kwijt is. Want die zo'n uh, dubbele snelheid, dat kan natuurlijk niet. Nederland heeft een groot kattenoverschot. En dat gaat hierbij om uh, in het wild levende en zwerfkatten die niet of nauwelijks verzorgd worden. Castreren en steriliseren is dan ook heel belangrijk. Daarom organiseert de dierenbescherming Noord-Holland-Zuid... ook dit jaar weer de Love is in the Air actie. Tijdens actieperiode van 1 maart tot 1 april... kunnen kattenbezitters een kleine vergoeding krijgen... voor het laatst castreren of steriliseren van hun pluizige huisvriendjes. Voor een kater geeft de dierenbescherming een tientje, oftewel 10 euro... En voor een poes 20 euro. Daarnaast zijn er in de regio verschillende dierenartsen... die in deze periode extra korting geven op de ingreep. Inschrijven voor deze actie kan per 1 maart, dus per aanstaande zondag... op www.nhz.dierenbescherming.nl Ik herhaal www.nhz.dierenbescherming.nl Hartje winter en het ijs in de sloot is weer ver te zoeken. Behalve dan op de ijsbaan. En toch gingen de harten van mensen harder kloppen voor ijs. Want de ijssalon in Driehuis ging weer open. En na een lange winterstop kon er gisteravond eindelijk weer ijsjes gekocht worden. Van heinde en ver wilde men het eerste ijsje van 2015 nuttigen. Met als gevolg een enorme rij mensen. En zelfs een huise file richting ijssalon. De dienstdoende agent moest een rondje overslaan vanwege de grote belangstelling. En voor de mensen die inderdaad echt eens een heel lekker ijsje willen eten. Uh, die ijsselon die zit bij, uh, als je uh, via Haarnem-Noord naar Muiden rijdt. Via de Hagelingenweg. Dan, uh, je, dan kom je op een gegeven moment bij een rotonde in Driehuis. Driehuizen Kerkweg rotonde. Vlakbij het Telstarstadion. stadion. En uh, daar zit dan links, zit die ijsselon. En ik kan het u aanbevelen, het is één ik denk zelfs een van de beste, zo niet de beste, ij, ijssalon van de regio. Ze hebben ook al een heleboel prijzen gewonnen en zo met hun ijs. Het is allemaal ambachtelijk gemaakt. En uh, het, het is niet te geloven wat je, daar, uh, wat je daar een ijs eet. Dus probeer maar eens. Als je een leuk uitje wil, ga je die kant op en ga je daar eens een ijsje eten. Mm! Of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ik ga bijna tegen, tegen, mijn tegen Mark zeggen van... ...nou, we gaan daar even ijsje eten vanmiddag. <laughs> Na een natte donderdag blijft het vandaag droog met geregeld zon. En het wordt een graad of 7. Vanavond en de komende nacht zijn er flinke opklaringen... ...en blijft het ook droog. Dit totmatig, De totmatig afgenomen noordwestenwind draait naar Zuidwest en neemt weer wat in kracht toe. En de temperatuur daalt naar waarde dicht bij het vriespunt. Het weekend wordt onstuinig met veel regen... en een harde tot stormachtige Zuidwesten. Het wordt, het wordt dus een graad of 10. Zo, en tot zover deze informatie... En de Pirates waren dat. En het heet Shaken All Over. En uh, je zou bijna denken, als je al die oude muziek uh, hoort. van. dat uh, leeft een beetje in het verleden. Hè? Ja. Well, misschien wel zo. Living in the Past. Jeffro Tool. Dat noemen we dat heet Living in the Past. Nou, we leven niet alleen in het verleden hoor. We gaan nu weer even naar 2015. Hè? Die geweldige. Nou, geweldig. Maar in ieder geval, die film die, uh, waar iedereen het over heeft: Fifty Shades of Grey. Daar komt dit uit. Earned it van Weekend. You make it look like it's magic, don't you? Cause I see nobody. I'm never confused, hey, hey, And I'm so used to being